Maar nu eerst het NOS nieuws van de tweediging van de koninklijke familie van Thailand. De man geeft leiding aan een blad dat is gelieerd aan een vrijwillige balanslevende aan de Nazi. In het oh, blad zou in 2014 zijn verschenen waarin koning Boemibol wordt beleden. Maar klagers is het zonklaar dat daarmee de koning wordt bedoeld. In Thailand gelden strenge wetten tegen majesteitsschenders. Debatteren over de monarchie is verboden. De de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fabius, heeft sarcastisch gereageerd op de aankondiging van de Britse premier Cameron om een referendum te houden over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie. Fabius zei dat de Fransen de rode loper zullen uitrollen als de Britten ervoor kiezen de Unie te verlaten. Fabius zei verder dat hij ervan overtuigd is dat de Britten de Europese Unie veel te bieden hebben... maar dat Frankrijk niet in de weg zal staan als Londen de uitgang kiest. Dit is geen Europa à la carte, zei Fabius, waarin de lidstaten de regels kiezen waaraan ze willen voldoen. Internetbedrijf Google heeft ongeveer 6 miljoen euro verdiend aan de hype rond de videoclip Gangnam Style. De clip is inmiddels 1,2 miljard keer bekeken op Googles videowebsite YouTube... Elke keer dat de video wordt afgespeeld, krijgt Google een halve cent reclameinkomsten. Google maakte gisteravond een recordomzet over 2012 bekend van meer dan 50 miljard dollar. Vooral de inkomsten uit advertenties namen toe. De Zwitserse tennisser Roger Federer heeft bij de Open Australische tenniskampioenschap in Melbourne de halve finales bereikt. De Zwitser had vijf sets nodig om de Fransman Jo-Wilfried Tsonga te verslaan. Federer strijdt met de Schot Andy Murray om een plek in de finale. De andere halve finale gaat tussen de Serviër Novak Djokovic en David Ferrer uit Spanje. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook zon. Blijft droog, middagtemperatuur tussen min 3 in het zuidwesten tot min 5 in het oosten. Dit was het NOS-journaal. Dit is Wijnald bij de ANWB. Er staat video op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 emotion by sp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 Makkelijk. Ik mag nu zitten, ik heb nu twee uur gestaan, dus dan ga ik nou twee uur zitten. Dat is altijd handig op woensdag natuurlijk, onze marathon, dames en heren, we hebben net natuurlijk twee uur geluncht, Nou ja, wij zitten nu nog te lunchen, maar we gaan handen maar uh, We hebben net dus twee uur geluncht en ja, op woensdag is het natuurlijk gebruikelijk dat we dan nou gelijk daarachteraan de vinyljaren doen, ja. Onze LP-programma waarin we elke week drie LP's centraal stellen, dat doen we elke week al. Dat doen we alweer bijna drie jaar, jongens. Het gaat, alweer, het gaat al, het hart, hè? Jo, al bijna drie jaar. In april bestaan we alweer drie jaar met dit programma. Um, wat gaan we doen? Nou, we gaan vandaag bezig met Supertramp. Hun laatste album voordat uh, Roger Hodgson de band verliet. Ze hebben daarna nog wel meer platen gemaakt, hoor. Maar dit was het laatste album met Roger Hodgson. Hebben we David Crosby en Graham Nash. Die ook uh, behalve met uh, Steven Stills en Neil Young ook samen diverse dingen gedaan hebben. En verder de eerste, allereerste LP van Queen. Iedereen uh, helemaal gek van was ineens. Want dat was weer een hele nieuwe benadering van popmuziek. Sheer Heart Attack. Met natuurlijk de grote hit Killer Queen erop. Maar die hoort u later. Uh, we gaan beginnen met uh, met Supertramp. Ja, laten we dan was doen. Het is altijd handig om te beginnen met Supertrap. Niet waar, toch? Uh, ja, ik weet niet of het handig is, maar het is wel handig om ergens mee te beginnen. Het is wel handig om ergens mee te beginnen. Nou, laten we het dan doen. Laten we gewoon beginnen met iets. En dat is Supertrap van het album. Famous Last Word. Ik zal u straks nog meer informatie erover geven over dat album. Maar nu gaan we er eerst muziek van draaien. En het nummer wat we draaien heet Crazy. even hangen, dus laat hij even over, ja. Mensen denken hem dan gelijk weggooien, je geeft je gewoon de arm even tikkie in, dan doet hij het weer. <laughs> Oké, okay. Supertram dus, uh, opgericht in, uh, actief vanaf 1969, dat is niet zo lang al, goed, vanaf 1969 tot 1988, daarna nog een keer van 1997 tot 2005, en in 2010 zijn ze weer een keer opnieuw begonnen. Ehm, um, de sound wordt omschreven als progressie, progressieve rock, hard rock, soft rock uh, en uh, arena rock wordt het ook nog wel genoemd. Uh, de, de, de labels waren ze stonden voornamelijk op A&M uh, Records, ANM, dat is het, uh, het plaatlabel. Van Herb Elpert en meneer Mos. Daarom heet het ook I.M.N. De zang en de keyboards en de mondharmonica was Rick Davis. Dan zang, saxofoon, uh, uh, clarinet deed hij ook nog. En hij deed ook nog uh, keyboards. Dat was John Halliwell-Smith. Dan hadden we nog Bob Siebenberg. Bob Siebenberg was de drummer en de percussionist. En dan hadden we natuurlijk ook nog de, de zanger, de gitarist en de keyboardist Mark Hart. Dan uh, X-leden, nou, dat was dan de laatste formatie, zeg maar. Maar uh, natuurlijk een van de grote jongens die er uh, een, in 84 uh, een punt achter zetten. Dat was Roger Hodgson, en dat is wel de man die de grote hits geschreven heeft. U denkt alleen maar aan uh, Logical Songs, Cool... Uh, en, en nog veel meer van The Crime of the Century. En allemaal dat soort prachtige dingen. Allemaal van deze man. Maar die gaf er dus in 84 de brui aan. En dacht van, ik scooi eruit. Um, verder ex-leden waren Doug uh, Thompson. Uh, zang Richard Palmer. Die was er ook nog bij. Was ook nog gitarist. En Robert Miller. Die heeft nog een tijdje gedrumd bij deze band. Supertramp is dus een Engelse symfonische rockgroep. Met een door wireless piano en saxofoon gedomineerd geluid. De band werd in 1969 opgericht door Rick Davis, zang- en toetsinstrumenten. En de latere King Crimson testschrijver Richard Palmer James. Davis speelde eerder in uh, The Joint samen met Steve uh, Joe, Life, ja, Joe Life, later Tangerine Dream. Belangrijkste andere groepslid is Roger Hodgson. Gitaarsongs en toetsinstrumenten. die tot 1983 deel uitmaakten van de groep. Dat is niet helemaal waar. Want daar staat, want het was 1984. Want toen gaven ze nog dat legendarische afscheidsconcert in München. wat toen integraal door de Duitse televisie werd uitgezonden. en wat ik nog lekker op video heb, dat hele concert. Fantastisch euh, mooi nummer. Nou. Dit nummer is afkomstig van de LP Famous Last Words. Uh, de laatste LP waar Roger Hodgson aan meedeed. En daarna ging Rick Davis natuurlijk gewoon verder met Supertramp. Maar met een andere zanger. Alleen het geluid was weg. Ja, ik bedoel. Uh, die Roger Hodgson heeft zo'n typisch stemgeluid. Dat, dat is bijna niet te vervangen. Dat is net zoals dat je Peter, C Peter Cetera bij Chicago weghaalt. Ja, dat, dan, dan is er toch een heel typerend stemgeluid is weg. Ik bedoel, je kan, ook geen, je, kan je Led Zeppelin ook niet voorstellen zonder... zonder, uh, zonder God, hoe heet die zanger nou ook weer? Uh, Robert Plant. Robert Plant, ja. Robert Plant. Ook het zijn van die typische stemmen, weet je wel. En daar kun je hem eigenlijk niet zonder bij, zo'n band. Want dat, die bepalen toch voor een belangrijk deel het geluid. Nou, oké. Okay. Um, we gaan er nog straks nog wel meer over vertellen. Over dit prachtige album. Famous Last Words. Um, van Super Tramp. Verder heb ik meegenomen. Uh, David Crosby en Graham Nash. Of Graham Nash en David Crosby. De LP heeft geen titel. Dat helaas niet. Um, ik weet, Het is volgens mij niet hun eerste plaat. Maar ook dat ga ik even voor u nakijken. Het is in ieder geval wel een mooie plaat. Dat wel. Eh, want deze twee heren zijn natuurlijk staan echt wel garant voor hele mooie muziek. Graham Nash natuurlijk begonnen bij de Hollies. Eh, David Crosby begonnen bij de Birds. Begonnen niet, maar dat was wel daarvoor zijn bekende band. Van deze twee heren gezamenlijk draaien we het nummer Southbound Train. Graham Nash en David Crosby. lives you have led to the station at the edge of the town on the southbound Southbound Train was dat. Na het uh, uiteengaan... van Crosby, Stills en Nash en Young... in uh, de zomer van... Uh, 1970... Alle vierde, gingen alle vier leden een beetje hun eigen weg. Uh, Steven Stills was al bezig... met een ander bandproject... Uh, genaamd uh, Manassas. En uh, Neil Young... die was al uh, weer aan de gang... met Crazy Horse en de... Stray Gators. Um, Crosby en Nash... Die, uh, gingen samen een serie concerten doen in het jaar 1971. Die gingen dus wel samen door. Uh, die gingen dus een serie concerten doen in 1971... en die besloten dus om de nieuwe liedjes die ze in die tour uh, gedaan hadden... om die maar in... Uh, ...op een nieuwe LP te zetten. En het album wat we hier dus uh, voor onze neus hebben... ...dat is inderdaad wel hun allereerste project samen. Althans hun eerste LP van die twee samen. Ze waren natuurlijk al lang samen. Uh, de manier waarop Crosby, Tils en Nash uit elkaar gegaan zijn... ...was eigenlijk niet zo prettig. Want uh, met name... Uh, uh, uh, Stephen Stills en Graham Nash waren niet zulke vrienden, vooral omdat Graham Nash, uh, als ik de verhalen mag geloven, het vriendinnetje van Stephen Stills had afgepakt. En uh, daar, daarna schreef uh, Stephen Stills het prachtige liedje 'Change Partners' en ook uh, het liedje uh, 'If You Can uh, Love the One You're With, If You Can Be with the One You Love, Love the One You're With'. Dat is ook een beetje uh, het gevolg uh, van, uh, van dat conflict, uh, conflict, ja. Goed, dat was hem dus um, uh, Bij de sessies van het eerste album uh, Dat uh, uh, werd wat, wat back-up uh, Geleverd door toch wel uh, hele bekende mensen Zoals bijvoorbeeld Dave Mason uh, De man die uh, bekend is geworden door Traffic En verder uh, van, uh, de, van uh, Jerry Garcia Die ook weer bekend was van The Great Dead Van Phil Lash en um, Bill Kreutzmann. Het meeste van uh, het muzikale support kam, kwam natuurlijk van uh, de Section. En dat was uh, een band die bestond uit. Maar uh, nou, moet ik even goed kijken hoor. Greg Durge, uh, Danny uh, Kochmar, Lelands. Wat een namen zeg! <laughs> Lelands Klar en Russell Kunkel. En dat kwartet dat zou. Uh, de, dat, de, dat zijn grotendeels de session muzikanten van, uh, van, op deze plaat. Ja, ik zit een beetje in de hakkel af en toe. Want ik moet het allemaal even snel uit het Engels vertalen. En uh, dat is allemaal ook niet zo makkelijk. Want het is geen Nederlandse versie van Wikipedia van dit stel. Nou, oké. Okay, laten we lekker doorgaan met Queen. Uh, Queen, ook weer zo'n band die de popmuziek deed veranderen. Voor vooral natuurlijk door de zeer complexe uh, productietechniek. Uh, het het uh, soms vijf, zes stemmige gezang van Brian May uh, en Freddie Mercury. Natuurlijk En uh, vooral ook het hele aparte En zeer mooie en vernieuwende gitaargeluid van, uh, van Brian May Die er niet voor schroomde Om zijn gitaar gewoon drie of vier keer Over elkaar heen op te nemen <laughs> En dat gebeurde natuurlijk regelmatig Waardoor je een heel apart geluid kreeg Brian May was dus de gitarist En de zanger We hadden Roger Taylor De zanger en een drummer Verder de leadzanger en pianist uh, Freddie Mercury en de bassist John Deacon. En die is ermee gestopt. Queen zelf draait nog wel. In die, in die zin, Brian May en Roger Taylor doen nog wel samen dingen als, uh, uh, als, als Queen. En ze hadden laatst een, uh, een, een Amerikaanse zanger die daar de Voice of America net niet won. Uh, Adam heet hij. Ik ben alleen zijn achternaam even kwijt, maar goed, dat maakt niet uit. Um, die komen we nog wel achter. En daarmee hebben ze dus vorig jaar nog weer getoerd. Onder andere zelfs gespeeld tijdens het EK voetbal in, uh, in Rusland. In, uh, in Oekraïne moet ik zeggen. Goed, nou, weet u weer genoeg. We gaan het eerste nummer draaien van Sheer Hard Attack, want zo heet die LP. En dat nummer dat heet. Daar nou ben ik kwijt. Oh, oh. Let er toch eens op, man. Het tweede nummer heet Brighton, uh, Brighton Rock. Hier is Queen. Heavy. Dat was even stof uit je oren, mag je wel stellen. <laughs> Queen dus. Uh, Queen is een Engelse popgroep. Nou, dat wisten we natuurlijk al. Was een Engelse rockgroep. Uh, Queen is opgericht in 1970 in Londen. Uh, door gitarist Brian May, zanger Freddie Macquarie en drummer Roger Taylor. Aangevuld met John Deacon in 1971. Uh, tientallen hits in de jaren 70, 80, 90... En Zero's is Queen een van de meest succesvolle popgroepen in de geschiedenis. De band staat bekend om de muzikale veelzijdigheid, de geslaagde arrangementen en harmonieën en de krachtige live optredens. Het optreden tijdens live-eten in 1985 werd twintig jaar later verkozen tot het beste uh, live-optreden aller tijden. Nou, dat is over smaak, valt niet te twisten. Ik heb wel betere live optredens gezien, hoewel ik het erg goed vond. Maar ik wil dat niet zeggen dat ik het het beste vond. Nee, hoe mooiere dingen is die nog. Uh, Queen's grote doorbraak begon in 1974... Uh, Even kijken, ja, begonnen ze met de singles Kill, Killer Queen en Now I'm Here van het album Sheer Heart Attack. En een jaar later in 1975 dus kwam het album The Night and the Opera met de giga nummer 1 hit en nog steeds al jarenlang aanvoerder van de top 2000, er moet ook maar verandering in komen, wil ik. Uh, Bohemian Rhapsody, dat weten we nou wel. Queen heeft in totaal 15 studio albums, 7 live albums 2 EP's, 10 DVD's en meerdere verzamelalbums en tientallen singles uitgebracht. Ook hebben alle band leden solo ondernomen. En naar schatting heeft de band wereldwijd meer dan 300 miljoen albums verkocht. Uh, waardoor ze een van de meest succesvolle bands ter wereld zijn. Uh, na Mercury's overlijden in 1991 heeft Deacon zich op enkele optredens na teruggetrokken uit het publieke leven. May en Taylor bleven echter wel samenwerken. Van 2005 ontdelen ze dat met de Britse zanger Paul Rogers, die afkomstig was uit The Free. Alright Right Now, weet je nog wel. Fire and Water, dat soort dingen. En onder de naam Queen... en onder de naam Queen en Paul Rogers... is een nieuw studioalbum studio opgenomen... en zijn twee toernee's gehouden. Uh, vorig jaar was Queen weer uh, heel actief... over de hele wereld. In Londen, vooral in Moskou en ook in Kiev. En daarvoor hadden ze dus uh, de Amerikaanse zanger Adam Lambert genomen. En Albert Lambert of Adam Lambert... was een jongen die... Uh, nou, ja, X-Factor heette dat programma, geloof ik. Um, die in de X-Factor de tweede plaats bereikte. Dat niet won. Maar wel opviel door zijn uh, enorme, prachtige, goede stemgeluid. En bewondering voor Queen. En ik heb die concerten uh, op, op DVD gezien. En hij deed het inderdaad zeer, zeer mooi. Ja, kunnen we zeggen. Adam Lambert heette die man, dus. Um, goed, dat was van het album Sheer Heart Attack. Dus uh, Brighton Rock. Ga verder met Supertramp. Er staat iedereen te springen in de studio. Een beetje statisch geladen of zo. Weet ik veel. Gaat het goed meisje? Ja, een beetje statisch joh. Hou even een blanke planken blanke, vast binnen vanaf. Denk ik. Goed. Of misschien ook wel niet. Ach, je gaat er niet dood aan een beetje statische elektriciteit. Het voelt alleen vervelend. Dat wel. Uh, Supertramp. Dus, van het album. Uh, Famous last word, waaronder ook natuurlijk de, de hit It's Raining Again op staat. Maar die draaien we lekker nog even niet. Nee, doen we nog even niet. We pakken uh, een andere nummer van deze plaat en dat heet Bonnie. Dit is super tramp Bonnie. Is it bad? Van het, uh, van het prachtige album uh, Famous Last Words uh, ik zei het al het laatste album van Supertramp waar Roger Hodgson aan meedeed en verder uh, is Rick Davis natuurlijk de andere leading man is gewoon doorgegaan en alle andere leden dus ook uh, alleen ontbrak ineens dat mooie stemgeluid van uh, van Roger, ja dat is nou helemaal zo dat gebeurt wel vaker we gaan naar het album uh, van het eerste album van Graham Nash en David Crosby gezamenlijk na het uitgaan van Crosby, Stills, Nash en Young. In 1970 gingen deze heren dus samen verder. Ze zijn in 1971 op tournee gegaan. En besloten dan de nummers die ze tijdens die tournee deden. Om die dan ook maar op een LP te zetten. En dat werd een, aardig, uh, werd een aardig succesje. Ze gebruikten uh, heel veel bekende muzikanten. Ik heb ze u straks al uh, genoemd. En dat waren muzikanten die op de West Coast uh, behoorlijk gewild waren. Want die deden echt wel bijna op heel veel uh, notabele album, uh, albums mee. Onder andere van James Taylor, van uh, Carole King, van Jackson Brown. En uh, dat waren een aantal mensen waar deze muzikanten dus allemaal op meespeelden. Nou, we hebben al uh, gehoord het nummer Southbound Train, dat was uh, het eerste geschreven door Graham Nash. Het leuke van dit album is dat je natuurlijk echt duidelijk gewoon het verschil hoort tussen Graham Nash en David Crosby. David Crosby is wat meer ingetogen, wat meer qua sfeer uh, introspectief, zoals ze dat dan prachtig noemen in het Engels. En um, terwijl uh, Graham Nash toch wat meer de man is van de lichtere popsongs. Hele mooie popliedjes. Dat wel natuurlijk. En daar hoort u dus een voorbeeld van in uh, Southbound Train. Maar we gaan nu naar een nummer van Crosby. David Crosby. Het heet Clove En u hoort David Crosby op elektrische gitaar. Uh, Graham Nash speelt piano. Uh, Danny Kortsmaar Die speelt ook elektrische gitaar. Greg Durge. Of Dirge, weet ik weet ik weet niet precies hoe je het uitspreekt Maar goed, maakt niet uit Hij elekt uh, speelt elektrische piano En uh, Leland Sklar Die doet de bas Verder hadden we Russ Kankel op drums, Hull Clothes, David Crosby Ray Nash what do you base your life my friend life, my friend Can you see around the band Can you see? Mm -hmm. On what star Got to be clearer than I Ja, ik zei het al, David Crosby is altijd wat mysterieuzer Is altijd wat ingetogener Is altijd wat, ja Ik weet niet hoe je dat nou precies moet omschrijven Ik vind het allemaal wel vreselijk mooi Ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die denken Nou, ik val er zo bij in slaap nou, oké, okay, dat kan. Maar dat is, dat is typisch David Crosby. Uh, veel meer aan het experimenteren vaak. Dat deed hij bij de beurs al. Want uh, nummer als Eight Miles High bijvoorbeeld, wat, uh, bij de beurs, heeft hij wel een hele dikke vinger in gehad. En dat is ook te horen, want dat was ook de, de manier waarop de beurs op een gegeven moment wat experimenteler gingen worden. Ja, en daar is uh, meneer Crosby heel erg goed in. Inderdaad. Goed, je hoort dat trouwens ook bij Crosby, Stills Ash, hoorde je dat al. Uh, denk eens aan nummers als Goenevere en denk eens aan nummers als, als Almost Cut My Hair en zo. Ja, dat waren toch wel monumentjes, om het zomaar eens te zeggen. Goed. Uh, Sheer Hard Attack is de eerste LP van, uh, van Queen. Kwam uit 1974. Ehm... Um, het leuke van Queen is eigenlijk dat uh, vanaf 1971, dus vlak na de oprichting van de band, uh, tot november 1991, is, uh, het overlijden van Freddie Mercury plaatsvond, uh, is de bezetting van de band altijd hetzelfde geweest. Er is geen, nooit een bezettingwijziging geweest. Dat is voor een band al uniek als je 20 jaar lang in, de, in dezelfde, dezelfde samenstelling werkt. Dat was dus Freddie Mercury zang, piano, gitaar. Uh, Brian May, gitaar, zang, piano en keyboards. Verder uh, Roger Taylor, drums en zang. En uh, John Deacon, basgitaar. Nou was Queen in het begin een... Uh, ik moet daar nog, nog wel eens om lachen af en toe. Uh, een band die alleen met gitaren en piano werkte. Geen elektronica, geen synthesizers. Daar hadden ze een bloedhekel aan, beweerden ze altijd. Het was dus alleen maar gitaren en... Dat soort dingen. Merkwaardig is dat in de jaren tachtig op een gegeven moment er een totale onderswaai plaatsvond. En ineens de stukken van Queen bolzen stonden van synthesizers en, en al dat soort sequencers en, en dingen. Er staat zelfs op, op als je bijvoorbeeld de hoes bekijkt van uh, A Night at the Opera, de tweede LP. Er staat zelfs een beetje denigrerend op van no synthesizers. Nou ja. Nou, oké, okay, dat mag. Later zijn ze dus aardig omgedraaid. Uh, alle vier de leden uh, hebben nummer één hits op hun naam staan. Jawel, en de meeste albums bevatten nummers van alle leden. Dus hoewel Mercury veel nummers heeft geschreven, is hij zeker niet de dominantste schrijver. Zo beschouwden, ze beschouwden elkaar als gelijkwaardig bij het schrijven van bijvoorbeeld uh, John Deacon, het, uh, het stille bandlid, de schrijver van Another One Bites The Dust. Commercieel gezien uh, de grootste hit van de band. In latere jaren werkten meerdere leden vaak gezamenlijk aan een nummer. Daarom besloten ze om vanaf het album The Miracle als schrijver Queen eh, te noteren in plaats van een bepaald bandlid. Ook voor een gelijke verdeling van de royalties. Nou, dat is toch keurig netjes van de heren. Dat maak je niet vaak mee in... Eh... In bands, hè? Dat ze wat dat betreft gelijk uh, opdelen. Want dat is bij de Stones ook niet zo. Want dan zijn het altijd uh, Richards en uh, Jagger. En bij de Beatles waren het natuurlijk Lennon McCartney. Nou kon George Harrison ook wel een paar leuke liedjes schrijven. Maar hij was toch niet zo uh, dominant aanwezig als de beide andere heren. Maar goed, we hebben het nu over Queen. En we hebben het niet over de Beatles. Dat doen we in, in maart. Als het album Please Please Me 50 jaar bestaat. Dan, nou, dan kun je Beatles wachten hoor. Nou, dan gaan we er weer even tegen aan. Dag meneer Vos, goedemiddag. Um... Het <laughs> ja, okay. volgende nummer wat we draaien van Sheer Hard Attack... heet Flick of the Wrist. Flick of the Wrist. Van het album Sheer Heart Attack uit 1974 van Queen. U luistert nog steeds naar het uh, mooiste radiostation van Kermeland. Zie uh, je Zandvoort, dames en heren, waar we gezellig bezig zijn. En vandaag natuurlijk weer eens ouderwets met vinyl. Want ik denk dat wij een van de weinige stations zijn die nog platenspelers heeft. Ja, <lacht> dus kunnen we dit programma alleen maar hier doen. Ja kan kan nergens anders, want ze hebben, ze hebben geen plaatspelers. Ja, en uh, zonder plaatenspelers geen verniel. Du uh, duidelijk. Oké. Okay. Goed, ZFM dus. Moest ik even zeggen, want Albert zo'n Vos zit in de studio. Moet ik even zeggen natuurlijk. Um... <laughs> Goedemiddag, van die Ehm um, Oké. Okay. Um, Supertramp, dames en heren. De band kreeg als eerste de naam Daddy. Maar deze wordt nog voor de eerste opname gewijzigd in Supertramp. Gebaseerd op uh, het boek The Autobiography of Supertramp van de heer W.H. Davies uit uh, ongeveer... 1910. De eerste twee LP's worden gefinancierd door de rijke Nederlandse zakenman Sam Miesegaas en zijn, en zijn niet erg succesvol. Op het debuutalbum is nog niet het bekende supertramp geluid te horen, maar al wel de zongschrijverskwaliteiten van Davis en Hodgson. Na de eerste en tweede plaats worden de bandleden op Davis Hodgson na vervangen. Wat staat daar nou? Oh, indelible strand veroorzaakt in Engeland nog wel enige opschudding door de getatoeëerde blote borsten op de, hè, lekker, op de voorkant. En in de Verenigde Staten werd uh, een gekuiste versie op de markt gebracht, waarbij uh, twee stickers in de vorm van gouden sterren op de borsten werden geplakt. Ja, ja. En achter de voordeur werden ze er weer afgerukt. <laughs> Zo werkt dat in Amerika. <laughs> Natuurlijk. In 73 komen John Hallibus Smith... blaasinstrumenten en zang... en Dougie Thompson, basgitaar... en Bob Siebenberg... soms vermeld als Bob C. C. Uh, Benberg... Bob C. Benburg, oh ja, dat kan ook. Uh, slagwerk bij de groep en maken zij de LP Crime of the Century. En uh, dit album werd opgedragen aan uh, aan Gaas. Die plaat wordt geproduceerd door Ken Scott en voor de opnames wordt uh, Tijd nog moeite gespaard. Dat levert een plaat op met een bijzonder goede geluidskwaliteit en vele geluidseffecten. De plaat klinkt als één geheel, waardoor het lijkt alsof het een concept LP is. In Engeland wordt de single Dreamer een top, een top 10 hit en haalt het album nummer 1. In Nederland staat het nummer school jarenlang in de top 2000 of in de top 100 aller tijden. Crisis, What Crisis, wordt onder enige tijdsdruk gemaakt en valt in eerste instantie tegen. Wel toert uh, Supertramp in 1975 en 1976 succesvol door Europa en de Verenigde Staten. In Nederland scoren ze met Give a Little Bit in 1977 de eerste hit en komt de LP Even in the Quietest Moments op de markt. Op nummer 1 moet ik zeggen. Ja, wel goed zeggen. Anders klopt het niet. Dit album wordt door een groot, uh, voor een groot deel gemaakt op een, uh, op een bergtop ergens in Colorado. Door de lucht daar worden de stemmen van de zangers wat anders. John Halliwell kon hierdoor niet meer op zijn zak spelen. En dit deel is daarom in Los Angeles opgenomen. Hoogtepunt van het album is wel het 10 uh, minuten dure, durende nummer... Uh, Fool's Overture Ja dat is inderdaad natuurlijk een fantastisch nummer Na het artistieke hoogtepunt Met Crime of the Century volgt het Commerciële hoogtepunt 1979 Met het album Breakfast in America The Logical Song En Breakfast in America doen het goed Als single de kortere en meer popgerichte nummers worden door een groter publiek gewaardeerd. Op deze plaat is ook goed te horen dat Davies en Hodgson niet meer samen componeren, maar dat ieder de helft van het repertoire schrijft en zingt. Davies zorgt voor de ernstige en uh, nuchtere nummers en Hodgson levert meer de luchtigere, dromerige aanpak. Hey, dat hadden we ook al bij Nes en Cosby. Van de concert in Parijs in november 1979 verschijnt de dubbel LP Paris. En dat is inderdaad een fantastisch document. Op famous last word is de scheiding tussen, tussen Davis en Hodgson nog beter te horen. De creativiteit is er een beetje uit. En na een uh, uitgebreide wereldtoernee in 1983 houdt een Hodgson haar mee op om een solo carrière te beginnen. In 1984 scoort uh, hij een hit met... Uh, had a dream. Sleeping with the enemy. Maar in uh, 1984 zijn ze nog wel met elkaar geweest. Of ik moet me ernstig vergissen. Want uh, ze hebben een legendarisch afscheidsconcert gegeven. dat was volgens mij in 1984. Of dat, ja, dat was volgens mij in 1984. In München. En dat was. Ik heb ze zelf een keer gezien in Ahoy. Toen vond ik het eigenlijk een beetje een tambeentje. Maar toen vond ik ze tien keer beter. Want toen waren ze echt gewoon ook een beetje begeesterd en, en prachtige dingen aan het doen. Uh, dat was een fantastisch concert, dus in... Uh... Huh? Oh, nou, oké okay dan. <laughs> Staat er in de verklokte wijze. Nou, oké, okay. hier komt-ie. Huh? Moeten we er al uit? Nu al? Ja. Nou, nog, uh... ja, vijftien seconden. seconden. Nou, dan loop ik gewoon even door tot het nieuws, dames en heren. We gaan naar het nieuws en het weer. En dat nummer van Supertram houdt u tot na het nieuws te goed. Tot zo. Dag, allemaal. La la la la la la la la la la la en in de la op 106.9 straks.